Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige evenementen en voorstellingen kunnen veilig worden georganiseerd. De organisatie van de Fieldlab-evenementen heeft de eerste resultaten van de onderzoeken die ze gedaan hebben. Het gaat nu alleen nog om binnen-evenementen waarbij het publiek rustig blijft, zoals theatervoorstellingen en congressen. Voetbalwedstrijden en festivals vallen er niet onder. Verder kan de zaal maximaal voor de helft vol, moeten bezoekers worden getest en een mondkapje op als ze bewegen... In het katshuis zitten het demissionair kabinet en coronadeskundigen aan de koffie met broodjes. Ze overleggen vanmiddag over de coronamaatregelen en of het misschien mogelijk is om te versoepelen. Dinsdag horen we daar meer over, dan is er weer een persconferentie. En Arjen Robben mag vanmiddag eindelijk weer eens zijn wedstrijdkloffie van FC Groningen aantrekken. De oude International was lange tijd geblesseerd, maar vandaag zit hij dus eindelijk weer eens op de bank... Groningen trainer Danny Buis rekende daar afgelopen week nog niet op. De kans is groot dat hij er nog niet bij is. Maar ja, in het leven moet je niks uitsluiten. Nee, dus er is nog wel een mogelijkheid dat hij wellicht bij de selectie komt? Ja, die, dat ligt vooral bij hemzelf. Maar op dit moment gaan we ervan uit dat hij er niet bij is. Robben speelde zijn laatste wedstrijdminuten in oktober van vorig jaar. Groningen speelt vandaag trouwens tegen Herenveen. En in Ahoy in Rotterdam zijn ze dan eindelijk echt begonnen met de voorbereidingen voor het Songfestival. Vanochtend vroeg rolden de eerste vrachtwagens met apparatuur het gebouw binnen. En volgens de producent kan het straks een mooi feestje worden. We hebben met het kabinet afgesproken dat we 3.500 mensen mogen ontvangen. Nou, straks als alles hier staat qua decor, qua licht, geluid, dan hebben we ongeveer 4.500 stoelen over. Dus we zullen niet alle stoelen gaan bezetten. Dus het ziet er heel raar uit straks? Helemaal niet, hè? want als je bijvoorbeeld de eerste ring gaat vullen en een deel van de tweede ring... Ja, dan Ziet het er op televisie eigenlijk uit als een goed gevulde zaal? Het zongfestival is over ongeveer anderhalve maand. En het weer nog, in het westen is het droog en zijn er opklaringen met af en toe een zonnetje. In het oosten en zuiden moeten ze daar nog even op wachten. Daar blijft het bijna de hele dag bewolkt. Het wordt max 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Nederlandse band de Nova Band uit uh, Utrecht met een lekkere zonnige single uit de jaren 80. Volgens mij ergens uh, 384 uh, hadden ze een hit uh, met You're Gonna Be Mine. Nou, het is uh, even na twee uur. Het zonnetje schijnt lekker hier in het al voort wel berenkoud koud trouwens. Maar wij zijn er gelukkig uh, weer in een uh, warme studio, Tolweg 10A. En wie zijn wij? Nou, Albert-Jan zit tegenover mij. En uiteraard, uh, Robin, ik, weer de knopjes van uh, vandaag, uh, Albert-Jan. Ja, op deze zonnige zondag. Ja, lekker. En uh, wat verbaasde mij uh, uh, vanmorgen toen ik even uh, de DNS-reisinformatie bekeek... is dat er minder treinen rijden uh, tussen Haarlem en Zandvoort vandaag en dat is gisteren al begonnen, wegens weersomstandigheden, Rob. Ja, jij stuurde dat bericht, Albert-Jan, naar ja, mij. Ja. Dus ik denk meteen even buiten kijken, sneeuwt het dan of zo, ja, weet ja. je wel. Maar uh, geen, sneeuw, uh, <laughs> geen sneeuw te bekennen en ook geen uh, ijsvorming en dergelijke. Nee, dat heeft uh, alles te maken met de kou, want het is uh, koud, een koud windje. Ja. He, een beetje uit de, uit de noordelijke richting en uh, temperatuur van een graadje of zes... Uh, en dat betekent dat het veel minder druk is uh, in Zandvoort. En vanaf april uh, zetten wij uh, strandtreinen in. Ja, dat dat betekent uh, vijf strandtreinen per. Uh, of vijf treinen per uur. Ja. En uh, daar vallen er dus uh, nu drie van uit. En er blijven er twee over. Dus één keer per half uur rijdt er een trein. En dat alleen maar uh, vanwege minder bezoekers uh, naar de kust. Dus nou, dat, dit gaan we dus de, de, komende, de komende seizoen nog wat vaker tegenkomen. Ja. Waarom ze dat dan? Ja, ik begrijp nu de opmerking weersomstandigheden ook wel. Maar ik denk, met zon zou de treinen niet kunnen rijden of zo. Ja, nee, het wat ziet is er, er wel handen? heel raar uit. Ja, oké, okay, maar ze dus rijden gewoon, ja, laten we zeggen, regulier twee treinen. per. Doordat uur. het niet echt strandweer is, ja. zeg maar, uh, ja... Dat is nou, de reden. Bent u in Zandvoort en uh, u uh, gaat met de trein terug... kijk toch even voor de zekerheid even op, de, op de website of uh, op de reisplanner... want daar staat exact wanneer de volgende trein weer vertrekt... vanuit Zandvoort richting Haarlem, CQ Amsterdam. Goed, uh, gisteravond nog El Clasico gekeken? Nee, net niet. Wat verdikkie. Jij wel? Ja, ja, ik wel. Maar uh, goed, uh, een beetje El Clasico uh, luisteraars en kijkers... dat is natuurlijk de wedstrijd tussen uh, Real Madrid en uh, Barcelona... En die wedstrijd begon gisteren om 9 uur. Maar uh, helaas, uh, het is uh, voor, voor Barcelona dan uh, 2-1 geworden voor Real Madrid. De, de Barcelonezen werd nog een penalty onthouden volgens Koeman. En anders was het gelijk geweest. Vaak eindigen dat soort wedstrijden. Ja, dat is niet waar. Dus, want, dus, vaak is het de, de een of de ander. Maar goed, in ieder geval de strijd om het kampioenschap in Spanje is nog vol aan de gang. En het viel dus de verkeerde kant op. En het viel de verkeerde kant op. Maar vandaag, niet getreurd, hebben we El Clásico der Lage Landen. Hè? Ja, daar heb je het volgens mij over FC Groningen. Thuis tegen? Heerenveen. Heel goed. En weet je wie er op de bank zit bij FC Groningen? Robben. Meen je? Jazeker, Robin zit op de bank. Hoe lang zit hij daar al? Nou, <laughs> <laughs> nou, hij is een poosje weg geweest, maar hij zit ook okay. al op de bank, dus hij zou kunnen invallen. Nou, ik ben benieuwd. Goed, Zandvoort op zondag, wat gaan we allemaal doen? Drie uur lang live radio vanaf de tolweg 10a. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En daar staan wij stil bij een speciale actiedag voor de zieke Liam op 23 april. Half drie het weerbericht. Nou, zo te zien naar buiten gaat het de goede kant op. Het kan nog wel even een terugvalletje, maar langzaam maar zeker, dat kan ik alvast wel verklappen, gaan we de goede kant op. Dan hebben we dieren van de week. Nou, er zitten er nog drie in het dierentehuis. Dan hebben we het over Amy en Bliksem, dat is een kater, en Diesel. Dus Amy en Bliksem, dat is nog een, een kater en een, een hond. En vandaag dan weer erop aandacht voor Diesel. Iets over half vijf, tijd voor Zandvoort op Zondag Live. Dat is een live registratie van een artiest of een groep. In de tijd dat we nog publiek bij aanwezig mochten zijn. En welke dat wordt, dat hoort hier iets over half vijf. Kan je alvast wat verklappen of niet? Uh, nee, want ik heb meerdere opties nog. Oh, Oké, okay, okay. dus dan moet ik even, even zoeken. Ik gooi het nog wel even in de groep uh, straks met jou. Goed, zoals live. Uh, dan hebben we om kwart voor vijf natuurlijk het Gedicht van de Dag. Over de tweetal praten hebben we Zandvoort nieuws in het kort. Uh, en na het weerberichten uh, de, de, uh, hebben we natuurlijk tijd voor de voetbal-eredivisie die we vandaag gaan volgen. Uh, dan hebben we in het eerste uur ook nog een herhaling van het interview. Wat onze collega Irene de Jager van ons programma Goedemorgen in Zandvoort op de zaterdagmorgen had. Met een huisarts van de Tempel. En het heeft natuurlijk alles te maken met de vaccinaties die uh, er aanzitten te komen in Zandvoort. Want uh, we hebben uh, inmiddels... Uh, vele Zandvoorters hebben een uitnodiging gehad... om uh, dan wel naar de, de, de Korverhal te gaan... dan wel naar hun eigen huisarts om te worden uh, gevaccineerd. Ja, het was uh, een interview trouwens van de collega's van de vrijdag. Van de vrijdag, oké. Okay. Dus uh, van Pim en uh, Maya. Oké, okay, goed. Dus dat uh, uh, het eerste uur. Tweede uur gaan we met z'n allen naar uh, de, de regio in met CFM. Uh, we gaan naar uh, Zandpoort-Zuid... Want daar bestaat een melkveehouderij bestaat 150 jaar. We gaan naar Haarlem, want er wordt weer een blauwe tram in ere hersteld. En hoe de stand van zaken is daarover ook meer. En we gaan naar de Beemster, want de Keizerskerk gaat wellicht open voor publiek. En het derde uur hebben we natuurlijk Pit Report. Niet veel nieuws uit de wereld van de Formule 1, maar toch nog wat nieuwtjes. En ik zou zeggen, we hebben een vol programma. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Wij hebben er weer zin in drie uur lang Zandvoort op zondag. Op een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. We zijn al 31 jaar het geluid van Zandvoort en daar zijn we trots op natuurlijk. En de komende drie uur brengen wij muziek en informatie... en heel veel gezellige deunen, ook uit de jaren 80. Deun uit de jaren 80 van Kali Menok. And I should be so lucky. En uh, van de oude muziek van de jaren 80 gaan we naar een uh, nieuwe hit. Hier is Dating on Dangerous. Ja, zeg zelf te zijn. No shame, can't we live in it dangerous? Hey.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 Samen met uh, Sylvia en Iman Beck en Dancing on Dancers. Het is uh, kwart over twee, ruim kwart over twee geweest. De zondagmiddag met het uh, nieuws in het kort nu. Nou, in het kort. Uh, goed, uh, gisteren lagen er weer eens heel veel zeesterren, krabben en visjes op het strand. De zeedieren waren aangespoeld, iets wat niet zo vaak uh, voorkomt in Zandvoort. Na de stormen van vorige week zijn er veel zeesterren op het strand aangespoeld. Behalve zeesterren lagen er ook nog veel grote krabben en vissen in de branding. Een bijzonder tafereel dat veelvuldig werd gedeeld op de sociale media. Onder normale condities zijn deze zee, zeedieren niet zo massaal op het strand te vinden. Alleen wanneer stormwinden en zee, de zeesterren weten los te rukken van de zeebodem... drijven ze gedurende een zekere tijd min of meer weerloos rond. Als er stroming met een onderstroom naar het strand toe is... Dat is veelal eh, afland, bij aflandige wind het geval. Dan is dat ongelukkig voor de zeesterren, want die eindigen hun reis op het droge. De meeste strandingen van zeesterren vinden in de winter plaats. Waarschijnlijk komt dat mede door de lagere temperatuur van het zeewater. Vervolgens zijn zeesterren een heerlijk feestmaaltje. Het was dan ook gisteren, eh, dus extra druk met meeuwen op het strand. En dat, uh, wilt u een zeester bewaren? Een tip? Dat kan wel. Maar dat is niet verboden om een zeester mee te nemen. Maak de, de ster eerst goed schoon en stop het vervolgens in een badje met alcohol. En een heel belangrijk, droog de zeester daarna buiten. Aan de boulevard Paulus Lood is vrijdagavond brand uitgebroken op het terras van een vakantiewoning. Een toevallige passant ontdekte de brand even voor middernacht en alarmeerde de brandweer. De bewoners hadden eerder op de avond op het balkon gebruik gemaakt van de barbecue...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 We hopen dan dat we zo snel mogelijk op de normale manier weer open kunnen... zodat we nog weer mensen van het Bloemenpark kunnen genieten. Op 16, 17 en 18 april is de Keukenhof nog een testweekend open. Tickets daarvoor zijn vanaf maandag, morgen dus, te boeken via www.keukenhof.nl. www.keukenhof.nl Bent u ondernemer en heeft u tijdelijke financiële ondersteuning nodig... door de maatregelen in verband met het coronavirus... Dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, Tozo genoemd, voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor de ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandige ondernemers verlengd tot 1 juli 2021. U kunt Tozo 4 aanvragen voor een periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. Bij Tozo 4 wordt de vermogenstoets toegepast. Kijk voor alle voorwaarden op de, op de website van de Rijksoverheid. Het digitale aanvraagformulier van Tozo 4... Tozo 4 staat uh, sinds 1 oktober jongstleden online. Tot zover. Dank je Albert-Jan. Dat was het uh, Sanfoortse nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... dan kan je hem uh, gratis downloaden in de diverse stores. En de andere kanalen is hij voor jou uh, beschikbaar. Dan luister naar het geluid van Zandvoort. En we houden je uiteraard op de hoogte... met uh, de laatste berichten uit Zandvoort en de regio. En dan uh, van uh, de informatie gaan we weer over naar de uh, lekkere muziek. Een klassieker is dit. Sheila Bidifosen, hier is ze met Spacer. Ja, Biedivotion was dat en uh, Spacer. Voordat we zo dadelijk het uh, weerbericht uh, gaan doen... gaan we eerst nog even lekker uh, chillen, uh, Albert-Jan. Heb je er zin in? Nou, jongerenwerk, daar val ik niet meer onder. Oké, okay, net niet, hè? <laughs> jongeren. Goed. Jongerenwerk Zandvoort zet zich zeer actief in voor de jeugd. Zeker nu in coronatijd zijn er veel jongeren die het lastig vinden... om met de situatie om te gaan. Zowel de voor de jongens als de voor de meiden worden aparte bijeenkomsten georganiseerd... en vanaf deze week wordt er een middag speciaal voor de meiden aangeboden. Elke woensdagmiddag tussen 4 en 6 uur is het girls' time. Lekker chillen met de meiden. Op hetzelfde tijdstip kunnen de jongens dan lekker voetballen met Nicolai Nikuradze. een de ex-speler van Ajax leert de coolste voetbaltrucs en de tips. Kijk voor meer informatie even op de website van jongerenwerk Zandvoort. Dankjewel, zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. En ik hoop dat we een beetje van die kou afgeraken... en dat we een beetje richting het echte voorjaar... of liever nog naar de zomer toe gaan. Dat zou mooi zijn. Dat horen ze dadelijk in het weerbericht... na deze plaat van de Gibson Brothers en Cuba. The joy, join us. word je deze zondagmorgen wakker en dan lees je op je telefoon... Hè? zoals uh, collega Albert-Jan. Vanwege weersomstandigheden rijden er minder treinen... richting uh, Zandvoort, tussen uh, Halem en Zandvoort. Dan ga je wel een beetje zorgen maken over het uh, weer... wat er daarna gaat komen. Nou, Achteraf valt het uh, gelukkig maar heeft het te maken met de strandtreinen... die uh, dan minder gaan rijden. Omdat het een beetje koud is uh, vandaag uh, rijden er uh, minder treinen... en het heeft alles te maken met uh, dat het gewoonweg uh, minder strandweer is... Je trouwens Cuba, de single van de Gibson Brothers. En wat het weer de komende dag gaat doen, dat hoor je nu. Zie het, het weer ja, want dat is wel behoorlijk koud vandaag. En die wind maakt het er ook niet warmer op, op Jan. Nee, eerst de algemene weersverwachting... en daarna de specifieke weersverwachting voor Zandvoort en omstreken. Vanmorgen viel er in het oosten nog enige regen. Vanmiddag is het vooral in het zuiden van Limburg nog druilerig... Terwijl elders het vaak droog is. Bovendien breekt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 7 tot 8 graden in het zuidwesten van het land. En maximaal 4 graden in Vaals. De noordenwind waait vanmiddag matig. Windkracht 3 tot 4. En komende nacht gaat het in het binnenland in licht vriezen. Tegen de ochtend neemt de kans op een winterse bui toe. Morgen schijnt de zon geregeld. Afgewisseld met stapelwolken en een enkele winterse bui. Smiddags is het 8 graden. Gaan we naar de dinsdag. Dinsdag is het relatief rustig weer. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af. Misschien valt in het noorden van het land nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt rond de 10 graden en het is nog steeds frisjes voor de tijd van het jaar. De wind waait uit het westen en is meest matig. Woensdag. Woensdag draait de wind naar het zuiden. De temperatuur ligt in de vroege ochtend rond het vriespunt en in de middag wordt het zelfs 1, 11 tot 12 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. En tot slot donderdag 15 april. Donderdag gaat de wind uit oostelijke richting waaien. Het blijft droog en er is soms zon. De middagtemperatuur ligt richt rond de 11 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en de kans op neerslag neemt af in Zandvoort. Het vanochtend hadden we nog wel wat regen. Een middag temperatuur tot 6 graden Celsius. En is de wind matig windkracht 4. Vracht is het helder en koelt het af tot ongeveer 1 graad. De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 7 graden... en s'nachts blijft de temperatuur rond de 1 graden Celsius. De wind waait uit het noordwesten en is zeer matig van kracht windkracht 4. Tot zover. Dank je wel, Albert-Jan. Dus uh, ja, je kan best uh, lekker naar buiten gaan vandaag. Ja. Maar kleed je in ieder geval uh, goed aan. En uh, de handschoenen zijn toch nog nodig... als je op de fiets of uh, op de brommer zit uh, sowieso. Dus uh, houd daar rekening mee. En het weer hoor je elke zaterdag en zondagmiddag, zo rond half drie bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Een hele goede middag, Zandvoort, leuk dat je luistert.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 When you hit the ground yeah.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 Yeah yeah yeah yeah, strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah yeah yeah yeah, strip that down, girl. No. Love when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around tell she got the buzz, yeah. Oh. Five shots in, she in love now. Shots. I promise when we pull up, shut the club down. Oh. I took her from a man, don't nobody know. No. If you bout to seal, better drive slow. Oh. She know how to make me feel with my eyes close. Oh.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. In deze had al een hele tijd niet meer gedraaid op de Standvoortse Radio. Dus dat is weer eens tijd ervoor, hè? Your line pain in uh, strip that down. Day de even lekker mee in de studio. En wil je trouwens meekijken? wwzfm live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. 10. a Het is uh, even na half drie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de Eerdere Divisie. En we beginnen met uh, afgelopen vrijdag, want toen werd er één wedstrijd gespeeld, Albert-Jan. Ja, Vitesse, Arnhem ontving ADO Den Haag, eindstand 0-0. En uh, gisteren een viertal wedstrijden, Heracles Omelo tegen Willem 2, daar werd het 4 tegen, 0 maar liefst. AZ uh, ontving uh, Sparta Rotterdam, eindstand 2-0. Dan uh, Fortuna Sittard nam het op tegen M, ja, dat werd 1 uh, tegen 3, een mooie overwinning voor uh, FC Ze zijn in de winning winningmoed. En dan gaan we naar Zwolle. Pek Zwolle thuis tegen SV Twente. Eindstand 1-0. Vandaag is er alweer uh, één wedstrijd uh, gespeeld. Begon goed voor FC Utrecht. Ik denk, nou, uh, die hebben ze in de pocket tegen Feyenoord. Maar dat viel toch een beetje tegen. Want uiteindelijk werd het 1 uh, tegen 2. En heeft Feyenoord toch deze wedstrijd gewonnen. Dan, eh, om half drie begonnen, VVV Venlo thuis tegen PSV. Altijd lastig daar in de koel, hè? die lange trap naar beneden. Ja, hè? je weet het maar nooit. Altijd lastig. Goed, voorlopige tussenstand nog 0-0. FC Groningen inderdaad, de derby waar je het over hebt tegen SC Heerenveen. Daar is het, ook 0-0, een moment. En dan krijgen we de klapper van de dag om kwart voor vijf. RKC Waalwijk thuis ontvangt Ajax. We houden uiteraard de wedstrijden voor je in de gaten. En zo dadelijk dan gaan we eens even luisteren... wat de huisarts uit Zalvoort allemaal te melden heeft... over het vaccineren en dan met name met uiteraard AstraZeneca... wat er via de huisartsen gaat gebeuren. In aankomende vrijdag en zaterdag gaat het allemaal van start. Daarover straks meer. Op deze zonnige zondagmiddag op het geluid van Zandvoort. CFM, al 31 jaar in begrip hier uh, in de badplaats Zandvoort. En daar zijn we uiteraard trots op. Joris, juist. Uh, Die zingen we uit de jaren 80, Level 42. En The Children's Aankomt Aankomende vrijdag en uh, zaterdag. Uh, dan gaat het uh, bij de diverse huids, huisartsen en uh, huisartsenposten uh, hier in Zandvoort uh, van start. AstraZeneca, vaccinatie. Ja. En uh, op zaterdag uh, is, de, is de tijd voor de huisartsencentrum Zandvoort. Dat is dus uh, Hermans, Paardenkoper, uh, Roeterink en uh, Van der Vliet. En die uh, starten zaterdag met hun, hun vaccinatie. En waar starten die? Dat is de Korverhal Duintjesveld. Inmiddels hebben we al die mensen uh, die daarvoor in aanmerking komen... een uitnodiging ontvangen. En verder zijn er ook nog uh, mijn huisarts bijvoorbeeld, die heeft uh, aanstaande vrijdag uh, prikafspraken uh, prik, uh, uh, voor bepaalde jaargangen, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, ja, in Zandvoort wordt er dus ook uh, uh, driftig op los geprikt de komende dagen. En vandaar ook het, uh, het, uh, het, uh, het interview met huisarts van der Tempel. Uh, over uh, het hoe en wat over het vaccineren. In hij is van uh, het huisartsencentrum, toch? Uh, voor mij niet. Ja, ja, nou ja, dacht ik. je even Je bent, even je bent uh, huisarts bij huisartsencentrum in Zandvoort. En je hebt goed nieuws voor ons. Ja, uh, het goede nieuws is dat wij uh, zaterdag, 17 april... in de korf uh, gaan vaccineren uh, tegen corona... Uh,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 In, in Nederland, uh, wat ik begrijp, zijn er ongeveer een half miljoen uh, mensen gevaccineerd met AstraZeneca. Uh, en is daar één iemand door een, uh, ja, een storingsachtig probleem komen te overlijden. Een aantal andere mensen hebben een hormoonachtig probleem gehad, uh, maar zijn daar niet aan overleden. He, dus als je dan uh, op basis van die getallen uh, de kansberekening doet, zou dat 1 op een moeten zijn, is de kans om te overlijden. Uh, maar de gezondheidsraad uh, die heeft uh, op basis daarvan gezegd, uh, ja, de risico's van dat vaccin uh, voor de leeftijdsgroep jonger dan 60 jaar uh, uh, vinden wij te groot. Maar de risico's van corona voor de leeftijdsgroepen daarboven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 maar ik kan, ik kan niet meer uh, zeggen dan, dan dat wat we weten op dit moment. Uh, mensen moeten zelf uiteindelijk beslissen wat ze doen. Uh, wij hebben voldoende vertrouwen in dit vaccin voor de leeftijdsgroep aan wie we het nu gaan aanbieden. Uh, en dan is het even afwachten hoe het gaat lopen uh, zaterdag 17 april. Ik hoor u heel duidelijk zeggen, we hebben vertrouwen erin.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 ja en het, het komt dat door het complotdenken denkt u of of gewoon omdat mensen nee zijn? nee Nou nee, ja weet ik um, kijk de, de, theorieën en, en, uh, en meningen kunnen natuurlijk aanstekelijk werken bij, bij groepen maar de meeste mensen die ik hier gewoon die ik hier spreek op mijn spreekbuur, die denken gewoon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 Ja, of dat mag, ja, ja of nee. Uh, als het aan mij ligt, gaan we dat doen, maar dat, dat, dat kan ik natuurlijk niet beslissen. Nee, want er zijn te weinig vaccins, begrijp ik. Hè? Dat is het grote uh, probleem op, ja. op dit moment. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus er wordt heel veel gezegd: van: er wordt, uh, uh, het gaat allemaal super slecht met het prikken, maar het grootste uh, probleem is gewoon het aanleveren van voldoende vaccins. Ja, ja. Nou. Nou, duidelijk. Ik, ik vind het goed nieuws. We blijden blij om dat we uh, dat ja. gehoord hebben. Wel, hartstikke bedankt. Ik ben blij dat uh, uh, dit gaat gebeuren. Ik vind het heel goed nieuws. Ik denk ook ja, voor dat Zandvoort, dus uh, voor iedereen. Ja. Hartstikke bedankt. Absoluut. Nou, heel graag gedaan. Oké, okay, ja. dank u wel. Oké, okay. okay. tot ziens. Met dank Dag. aan onze collega's van de, de vrijdag, uh, het vrijdagprogramma... voor uh, dit interview met uh, huisarts Willem van der Tempel... van het huisartsencentrum Zandvoort... Even aanvullend daarop, ze het over de andere huisartsen. Ja. Jij zit bij een andere huisarts. Ja, ik zit bij mijn vriend Weni. Bij Weni? Ja. En die gaat aankomende vrijdag vaccineren, Klopt. heb ik van jou begrepen. Ja, hoe de routing is, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, ik krijg vrijdag een prikje. Dus als u zaterdag mijn stem niet hoort... <laughs> Dan, uh, dan uh, moet ik toch even bijkomen van die prikken. Want ik ben een risicogroep. Ja, maar nou, nee, jij, jij hebt gewoon de leeftijd ervoor. 60, ja, ik ben ook, 64. Ja, maar ik ben ook risicogroep. Ja, ja, je ja, wil ja. weer voorrang uh, in, de, in de groep hebben. Te yeah. eerst. Yeah. <laughs> nee, maar uh, ja, ik ben nog lang niet aan de beurt, hè. Want ik ben natuurlijk uh, net, uh, net 50. Ja. Jij zit al uh, dik in die uh, 60 uh, groep, natuurlijk. Oké, okay, nou, tot zover uh, over het uh, vaccin. En uh, ja, ik verwacht jou gewoon zaterdag op de radio hoor, dat het allemaal goed komt. Dus. Uh... Mijn vrouw ook. <laughs> ja, nou die mag ook op de radio komen hoor. Wat <laughs> bedoel je daar? Oké. Zometeen het volgende is: Landvoort op zondag. Laura Benneken, Self-Control is de laatste voor drie.